4 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Het kabinet blijft voorlopig zwijgen over de situatie van de drie Nederlandse militairen in Libië. Het kabinet heeft wel de Tweede Kamercommissie voor de inlichtingendiensten vertrouwelijk geïnformeerd over de actie van zondag. Maar het wil niet verder gaan. Premier Rutte over de drie militairen op zijn wekelijkse persconferentie. Zolang ik de inschatting heb dat het beter is, en dat is dan mijn baan en mijn rol. En mijn taakopvatting, zolang ik de inschatting heb dat het beter is voor het proces om de drie veilig terug te krijgen... dat ik en het kabinet onze mond houden, zolang houden we onze mond. In de Libische hoofdstad Tripoli hebben oproertroepen zo'n 1500 anti kadhafi betogers uiteengejaagd. Die waren na het vrijdagmiddag de straat opgegaan, na een oproep van de oppositie. Ze zwaaiden met de oude Libische vlag en staken groene kadhafi vlaggen in brand. Nadat ze met traangas uiteen waren gejaagd, kwamen de demonstranten opnieuw bijeen... En daarna werden ze uiteengejaagd met geweervuur. Of daar doden bij zijn gevallen of mensen bij zijn gewond geraakt... is niet bekend. Elders in Libië wordt nog gevochten. Bij Zavia in het westen zouden doden zijn gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. De aantallen die worden genoemd lopen uiteen van 4 tot 50. Verder zouden bij de strijd om Savia 100 gewonden zijn gevallen. In Egypte wordt op 19 maart een referendum gehouden... over aanpassing van de grondwet. Dat heeft de regering in Cairo via Facebook bekendgemaakt... De nieuwe premier van Egypte, Sharaf, is op het Tahrirplein door duizenden enthousiaste mensen toegejuicht. Hij is de opvolger van premier Shafik, die nog door Mubarak was benoemd. Sharaf is in het verleden minister geweest. De afgelopen jaren verzette hij zich steeds meer tegen Mubarak... en hij voegde zich vorige maand ook bij de demonstranten op het Tahrirplein. Sharaf zei tegen de menigte dat hij aan hun eisen tegemoet wil komen... maar riep hen ook op te werken aan de wederopbouw van Egypte. Zes mensen zijn kandidaat om voorzitter te worden van het CDA. Het zijn de predikanten Peet Oom uit Utrecht, de Noordwijkse wethouder Vroom, de oud-wethouders Roerig en de Visser, vicevoorzitter Zoutendijk van het CDA in Wassenaar en de burgemeester van Westland van der Tak. Die laatste vindt dat de leden meer invloed moeten krijgen op de partij. Vraagstukken over bijvoorbeeld inkomen en arbeid, als het gaat om ontslagrecht. Dat zit niet goed uh, zoals we dat uitgediscussieerd hebben. Te snel opgeschreven, te weinig meegedaan. Maar ik zie ook bijvoorbeeld de vraagstukken van rechtsstaat, uh, criminaliteit, integratie. Daar hebben wij wel opvalling, maar ze worden niet meer in de partij goed doorleefd. En je ziet en je voelt dat die kiezer dat ook uh, doorheeft. en dus voor andere partijen kiest. De kandidaten zijn allemaal protestants. en vijf van de zes waren vorig jaar voorstander van een kabinet met de gedoogsteun van de PVV. Peet Oom, de enige vrouwelijke kandidaat, stemde op het congres tegen. De komende tijd kunnen de leden stemmen... en de twee kandidaten met de meeste stemmen gaan door naar de tweede ronde. Het weer. Vanavond en vannacht vanuit het noorden bewolking. Minima iets onder of rond het vriespunt. Morgen eerst wat regen, maar in de loop van de middag breekt de zon weer door... en dan wordt het een graad of zeven. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Zoetermeer en Zevenhuizen een file van 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 Gorkum-Nijmegen tussen knopend Del en Wabbenooijen, 6 kilometer ook na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht, daar u wordt over de vluchtstrook geleid. En de A50 Os-Arnhem tussen knopend Ewijk en Grijsoord staat 14 kilometer.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 Dit is Radio 1. Avro vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En zoals altijd tot slot van deze vrijdagmiddag live het journalistenpanel. Met zo direct, want hij is nog onderweg, Paul van Gessel. We zijn in, uh, in verwachting hoofdredacteur BNR. Maar hier al wel aanwezig Sandra Schutte, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. En Albertus Stegenman, maker van het tv-programma Undercover.nl. Wilt u reageren? Doe dat via onze website vrijdagmiddaglife.afro.nl Of twitter ons, hekje Afro VML. We gaan het ja, natuurlijk over de verkiezingen hebben. We gaan het uh, natuurlijk, zou ik bijna zeggen, ook over Libië en Prikelen uh, daar hebben. Maar om te beginnen even, Xandra, wat vond je behalve die twee belangrijke nieuwsgebeurtenissen nog opmerkelijk afgelopen week? Nou ja, toch iets uh, in de slipstream van uh, Libië. Want we gaan het over de grote lijnen hebben. Uh, bericht wat vanochtend uh, in uh, de Volkskrant stond. Namelijk dat de Libische elite uh, uh, opgeleid werd aan de London School of Economics. En dat er daar uh, 400 uh, Libiërs studeerden. De toekomstige elite van Gaddafi. Het is niet de oppositieelite. Dat zou nog mooi zijn. En dat er nog 250 uh, mensen daar ook opgeleid werden. Die universiteit uh, heeft een enorme is een van de beste universiteiten van, uh, van Engeland en ook ter wereld. En ik vind dat heel schokkend. Ze verdienen daar miljoenen meer mee. Inmiddels is de, de rector opgestapt, want er al eerder uh, aan het licht was gekomen... dat een zoon van Gaddafi gepromoveerd was daar aan ja. uh, de London School Maar ja, wat of hadden economics. ze moeten doen? Ze uh, moeten zeggen... nee, we nemen ze niet aan als leerling? Ik bedoel, in de tijd dat Blair wel uh, op bezoek ging uh, bij Gaddafi... En... Ja, nou ja, God, ik bedoel zeker als je ze en groep als nieuwe elite gaat, uh, gaat opleiden. En ja, ik bedoel, op zich heeft die universiteit niks met Blair te maken. Die, die maakt onafhankelijk, uh, zou die beslissingen moeten maken. Nee, maar de verontwaarding Het lijkt gek als je zag dat... Uh, nou, ik dus... ben ook verontwaardigd over alle westerse leiders... die, die uh, aan alle kanten uh, hele goede vrienden met Gaddafi zijn geweest de laatste jaren. Alberto Stegeman, uh, behalve Libië-verkiezingen... Iets opgevallen deze week waarvan je zegt, dat is raar. Uh, nou ja, ik heb een hele rare week gehad. Want ik had afgelopen zondag een uitzending over een secte. Je hebt wel vaker een, een uitzending gemaakt. Ik ben echt de hele week bezig geweest met, met brieven lezen. En mensen uh, spreken over dit onderwerp. Um, uh, Vanwege uh, de grote hoeveelheid reacties? Onvoorstelbaar. Een, een beerput echt opengetrokken. Uh, zoveel mensen die zeggen... ik. Ik, ik heb het meegemaakt. Ik heb familieleden gehad die dat gedaan hebben. En, uh, bizar. Dus daar ben ik heel erg druk mee geweest. Dus ik hoop maar eigenlijk dat, uh, dat daar eindelijk is wat aan gedaan wordt. Ja, ook merkelijk is dat jij hebt dit onderwerp uitgekozen. Ik geloof dat jullie wel een jaar lang bezig zijn geweest. Hè, om ja. in een secte te infiltreren. Ja. Uh, je hoort, ziet en leest er eigenlijk. Behalve dan wat jij nu weer doet. Heel weinig over. Klopt. En dat was ook de reden waarom ik, waarom ik het heel graag wilde brengen. Omdat, uh, ja, je, je kent de verhalen wel. Maar je, had, je hebt het nog nooit gezien. En daarom, uh, daarom vonden wij dat het is. Was euh, om dat dus echt euh, euh, in beeld te brengen. Ja, en mensen die het zien zijn geschokt? Dat, dat, dat zijn vooral de reacties of verbaasd? Ja, mensen die, uh, die het gezien hebben, vanuit, uh, ook vanuit de politiek, maar ook vanuit, vanuit mensen zeg maar, die het zelf hebben meegemaakt of hun familieleden. Ja, dat is, uh, um, echt een bierput. Het is, is nog lang, lang niet klaar. We, we blijven het volgen. Uh, ook binnengekomen is Paul van Gessel. Uh, je hebt ons weten te vinden. Welkom, Paul, hoofdredacteur ah, BNR. We secte hier voor de deur. Ik weet niet of we het gemeend hadden, maar... We hadden het over uh, het feit dat we het zo direct uitgebreid gaan hebben... over de verkiezingen in Libië. Maar of je, uh, behalve die twee onderwerpen... ook nog andere dingen deze week waren opgevallen? Nou, uh, die misschien iets noemen. opmerkelijks. We, de, er zijn weer tien journalisten in Turkije opgepakt... Uh, die ja, iets geschreven hebben wat uh, de staat niet zint. Er waren er een paar weken geleden ook al drie... En uh, ja, ik word een beetje cynisch van dat land. Ze hebben, die Erdogan, de, de, de baas daar, die heeft nog niet <coughs> zo heel lang geleden... Heeft een, um, een mensenrechtenprijs verschaft aan Gaddafi. En nu hoor je dit soort berichten. Um, ik vind het een heel ingewikkelde kwestie, Turkije. Turkije voorlopig maar niet uh, bij Europa? Nou, dat is dan de vraag die oprispt. Hè. Ja. Moet je met zo'n land in zee willen gaan? Dan moet je hem juist in zee uh, meegaan, nou ja, zodat we, ze beter worden van. Mogen we Hongarije eigenlijk ook wel uit de ja. EU uh, gooien? Ja, maar uh, we moeten het in ieder geval niet normaal vinden wat er nee. zich nu daar afspeelt. Laten we dat voorop stellen. Kom nog even rustig op adem. Uh, fijn dat je er bent. Ik zei het al, we gaan het uh, over verkiezingen en over Libië hebben. Laten we maar even met, met Libië beginnen. Want met name het feit dat daar uh, drie Nederlandse militairen zijn gearresteerd... inmiddels door het uh, bewind van Gaddafi... veroorzaakt begrijpelijke wijze hier natuurlijk uh, uh, veel ophef. Trouwens ook buiten Nederland. Uh, drie militairen die met een helikopter, een Nederlander en iemand anders, een Zweedse hoorde ik, een belangrijk iemand... je hoort van alles, maar het is niet uh, duidelijk en niet zeker... daar weg wilde halen en dat op blijkbaar een dergelijke manier hebben gedaan... Uh, dat het mislukte en dat ze zijn gearresteerd. Alberto, verbaasde jou dat, die actie? Nou, eigenlijk uh, uh, achteraf zeker. En als je de berichten leest, dan wordt ook wel duidelijk... dat het behalve impulsief ook vrij naïef uh, uh, geweest is. Als je ziet hoe dat met de Britse commando's is gegaan. Die hebben dat uh, beter voorbereid. En daarnaast... Verbaas... Die hebben met Hercules vliegtuigen 150 mensen weggehaald. Klopt. En dat ja. is uh, wel, wel een gelukte actie. En het uh, verbaast me een beetje de... de... Ik heb vanochtend een, een, een hoofdredactioneel commentaar gelezen in de Telegraaf. En als je dan ziet hoe zeg maar, het Libische systeemkert wordt aangepakt en gezegd wat, hoe, dit is een soort oorlogsactie vanuit Nederland. En dan denk ik, nou ja, dat is aan de ene kant wel uh, hoe wij dat kunnen zien. Maar aan de andere kant blijft het natuurlijk ook vreemd dat je zomaar met, met een militaire helikopter... Um, daar uh, dat land binnenkomt en daar mensen oppakt. En op het moment dat je dan... We zijn ook... niet in oorlog he, met het land. Nee, dat zijn we zeker niet. En je bent daar toch uh, wel met oorlogsmaterieel uh, naartoe gegaan. Een boordmitrieur uh, uh, uh, aan boord. Ja, dan, dan, dan is het risico van het vak dat dit kan gebeuren. En dat is heel pijnlijk, vooral... Um, ja Omdat onze, onze positie als Nederland ook niet sterker... Ja, ja wordt. los daarvan. Maar jij zegt het is heel knullig. Het lijkt amateuristisch. Terwijl uh, mensen die het kunnen weten... een dik Berlijn bijvoorbeeld... Sander zitten. hij zegt zijn, voor de duidelijkheid... Ja, ja. het is heel goed voorbereid. Ja, maar ik bedoel, hij kan zeker nu er zo weinig bekend is moeilijk zijn voormalige uh, manschap afvallen. afvallen. Dus, dus dat is ik vind gewoon... dat nog niet onmiddellijk uh, overtuigend. En natuurlijk wil uh, de Kamer wil er nog niet over debatteren omdat dat de militairen in gevaar brengt. Dus er zijn nu vooral heel veel vragen. Maar nee, je, je denkt toch, hoe, hoe kan dit? Ik bedoel, het is Absoluut. de uh, geboorteplaats uh, van Gaddafi. Uh, ik bedoel, het is de plaats uh, die nog helemaal in de handen van zijn uh, getrouwen is. Het is niet op een verlaten woestijn dat die uh, uh, helikopterland, er zijn niet elite troepen vooruit uh, gestuurd. Zoals de Engelsen wel deden. Precies zoals die Engelsen gedaan hebben. Die hebben eerst gezorgd dat he, de, de, de mensen die ze wilden evacueren... Het Le Le Leegland uh, verzameld waren. Ze. Die, die commando's die hebben uh, Gaddafi-aanhangers met kapmes uh, uh, weten, weten af te houden. Nou ja, dat is hier allemaal, allemaal niet gebeurd. Niet gebeurd. Dus, uh, misschien en, wel en, en, bewust is, toch? Er hebben uh, minstens drie ministers, uh, Roosentaal, Hille en Rutte zelf uh, blijkbaar mee ingestemd. Uh, er zaten hoge militairen bij Vergessel. Uh, wel of niet goed voorbereid, denk je? Uh, nou ja, je kan ook zeggen, het is weer typisch Nederland. Dat wij, het is misschien wel de Dutch approach van hoe je onderdanen in een, in een uh, oorlog. Gebied, uh, probeert uh, je mag uh, ook vrij te krijgen. Ja, nou ja, die die SAS, waar, die, die Engelse commanders waar we het dus zojuist over spraken. Ja, dat, dat zijn, dat zijn dat is de eredivisie in de wereld, zeg maar op dit gebied. Dus die uh, landen met het grootste gemak achter de vijandige linies, die bereiden de zaakjes voor, laten een Hercules landen. En het gaat allemaal in het diepste geheim. Over dat diepste geheim kwam later no nota bene de ergernis. We wisten er niks van. Ja, via het gek, denk ik dan. Uh. En, en, en wij doen dat op een andere manier. Ik denk, misschien zijn wij wel weer hier een heel klein landje in. Nou, ja, toch hoor je begonnen. Uh, ik kant kunnen ook ja? zeggen, we weten niet wie, de, wie, ze, wie ze kwamen ophalen. Daar gaan inderdaad allerlei geluiden over. Dus het zullen wel mensen uit hoge kringen zijn, diplomaten ziet er in die richting. Ja, en dan, uh, dan moet je een andere aanpak kiezen dan met een Hercules gaan landen. Maar nou, Harry van Bommel bijvoorbeeld van de Socialistische Partij... was eerder op deze zender te horen. Uh, eigenlijk opmerkelijk mild, vond ik, over die actie. Want die had toch wel het idee... ze zullen dat niet zomaar voor niets op deze manier hebben aangepakt. Juist niet met groot militair materieel erin. Want dan word je meteen beschuldigd van een actie. Maar het punt is natuurlijk dat, dat uh, uh, dit zo schadelijk is... niet alleen voor uh, Nederland, maar voor heel Europa. He, je weet uh, hoe Gaddafi eerder met uh, uh, Europese of Westerse gevangenen is, uh, is omgegaan. Die heeft uh, ze jaren vastgehakt. Die gaat aan alle kanten de boter uh, uh, eruit braden. Ja, met, met een onzinbeschuldiging. En eigenlijk worden ze dan pas vrijgelaten uh, uh, als er geld komt. Nou, ja, in dit geval uh, uh, worden ze als menselijk schild gebruikt. Nederland helpt in Gaddafi, dan? denk je, Paul? Ja, enorm. Fly-zone waar nu de druk over gedebatteerd wordt. Ja, die is volstrekt, volstrekt kansloos. Kijk, wij kunnen als land al niet eens meer meedoen. Maar hoe gaat het trekken als we bijvoorbeeld als NAVO-verband zoiets zouden afdwingen? Um, en wij moeten ons inhouden. We moeten gaan voetballen met een ingetrokken poot. Maar wat verwachten we van onze collega's erin? Gaan die dan wel die no-fly-zone afdwingen... terwijl we dan weten dat we drie militairen van ons in gevaar brengen? Ja, ik denk dat uh, diplomatiek, maar militair... Uh, een hele complexe situatie ja. zou staan. Toch zegt uh, iemand als Knoops, uh, advocaat, jurist... die zegt, nou ja, uh, we weten niet precies waarom het zo gegaan is. En uh, bijvoorbeeld, uh, de vraag is nu... zijn dit nou gijzelaars uh, als gevolg van een oorlogshandeling of niet? Hij zegt, uh, in het geval dat er echt sprake is ...van een levensbedreigende situatie. Kun je zo handelen, ook als, als land? En, en het is nog niet gezegd dat het een, een verkeerde... Uh, ...internationaal rechtelijk verkeerde handeling was, uh, nee, Alberto dat... Stegeman. Nee, duidelijk. Alleen, kijk... Gaddafi uh, doet natuurlijk uh, uh, veel slechte dingen. Maar ik denk wel dat Nederland uh, toch ook direct actie zal uh, uh, verrichten. Op het moment dat hier bijvoorbeeld een Russische helikopter uh, loopt. Om iemand die in nood is op te halen. En nu weet ik wel dat dat misschien niet een, de beste vergelijking is. Maar zo ervaart uh, Gaddafi dat wel. En, nou ja, de Amerikanen hebben er mee gedreigd. Hè, als uh, hun militairen hier voor het strafhof ja. uh, komen. Bush ja, iedelijk, ja. Dan zou die uh, schepen naar de Scheveningse kust ja. sturen ja. om ze te bevrijden. Ja. Als je kijkt naar alle verhalen die er nu over verteld worden, dan lijkt het toch wel een iets te grote gok die daar genomen is. De, de publiciteit hierover, uh, een opmerkelijk ding, de NOS uh, liet de gezichten van de gearresteerde militairen onherkenbaar uh, zien, uh, anderen, RTL, Telegraaf, niet. Wat vinden jullie van die keuze? het oorlogsrecht geschonden door Libië... door ze überhaupt te veel meer in beeld te brengen. Het zijn, denk ik, krijgsgevangenen. Dan val je onder een bepaald regime en dan dien je... dan mag je ze niet in beeld brengen. Dan kun je je afvragen, wat heeft een lood van Gaddafi... met oorlogsrecht te maken? Nou, niks, want daar laatst ze het in schrijft, dus gewoon zien. En in de rest van de wereld was het dus ook overal te zien. Xander, vind je toch een terechte keuze van de NOS... om dat hier dan niet te doen? Ja, dus ik vind dat heel netjes. Ja, maar... Zonder uh, het effect dat ze willen. Want tegelijkertijd zien ze op het andere net wel uh, gewoon de gezicht <laughs> ja, maar dat vind, het, dat, dat, dat vind ik nooit een reden om je eigen normen te laten vallen. Het is dat... ook als je misdadigers alleen met de initialen aanduidt. Ik bedoel, er zijn altijd uh, podia waar dat niet in gebeurt. Maar je hebt als nieuwsorganisatie je eigen... Uh, uh, ja. Stelboek. Niet drongen ze dan de pauze? Dit. Nou, ik denk dat de NMS ook wel eens lesje heeft geleerd. Vorig jaar toen kwam de oh, Notabene ook uit Libië dat vliegtuig terug met, die jongetje, met het jongetje Ruben. En dat is een die is in beeld gebracht. Heeft een heleboel emoties hier teweeg gebracht. Ja, Zo'n weerloos jongetje. En feitelijk hebben we het nu ook weer over weerloze mensen. Die drie militairen. Dus ze dus hebben een lesje geleerd in dat opzicht. Albeto steegman? Ja, als ik uh, holleder bij de NOSC, dan zie ik hem echt volledig zonder balkje. Dan denk ik, nou dan moet hij toch ook een balkje. Als je vindt dat hij alleen maar verdacht is. Ja. Het, is, het kan overigens, want Xandra, jij sinds speelde er al een beetje op. Het zou best nog eens heel lang kunnen gaan duren. Ik dacht, je heeft eerder mensen heel lang vastgehouden. En als je ziet hoe het zich nu ontwikkelt in het land. Is het nog niet gezegd dat hij dat zomaar weg is, hè? Nee, uh, hij, hij zegt natuurlijk aan alle kanten dat hij uh, zal vechten voor, uh, voor, uh, to, ja, tot de dood erop volgt. Ik wil eerder als uh, martelaar uh, uh, sterven. Hè? Want hij, hij ziet zichzelf als de werkelijke uh, revolutionair al 41 jaar lang en iedereen in, uh, in houdt dat van land. Hem. En iedereen houdt van hem dan uh, overgeven. Ja, het, is, het wordt veel moeilijker, uh, lijkt toch Albertus tegen man, dan in Tunesië en Egypte. Uh, het kan misschien veel langer gaan duren. Ja, daar, daar lijkt het wel een beetje op, maar um, eerlijk gezegd, ik heb... Uh, ik heb geen idee. Ik had uh, uh, in Egypte het gevoel dat het uiteindelijk daar nog wat langer ging duren. Dat ging toch plotseling uh, vrij snel. En wie weet dat het hier ook uh, uh, dat, het, dat het volk het toch voor elkaar krijgt te hopen voor de Nederlandse ja, maar, maar, ik, ik, Er is toch wel een heel groot verschil. He? Want in Egypte is er, en ook in Tunesië... is er niet door uh, de regering op uh, burgers geschoten. De, de protesten waren in eerste instantie ook in Libië geweldloos. He? Net als in Tunesië en uh, Egypte. En dit, dit is natuurlijk heel ver gaat. Er zijn natuurlijk ook veel en veel minder journalisten... die kunnen uh, uh, filmen en fotograferen wat er gebeurt. En de journalisten die er nu zitten... zitten in de bevrijde uh, uh, steden, vele hoofdsteden. Waar de oppositie uh, zit. Maar dit, dit, dit, dit, dit is ongelooflijk. Dus ik denk ook dat, uh, nou, dat de inschatting klopt dat hij niet zomaar weg is. We zullen het zien. En het is in ieder geval voor de Nederlandse militairen te hopen dat het niet al te lang duurt. Wij eh, hadden eerder in deze uitzending een, on een onderbreking voor een nieuwsflits. En daarin hoorden we eh, dat de koningin toch naar Oman gaat. Eh, daar is inmiddels natuurlijk ook in Den Haag op gereageerd. Er zijn nogal wat mensen in de Tweede Kamer heel erg boos over dat besluit. Eh, Pech, Pechtold die zegt, eh, dit is draaien. Hè, want eerst werd er gezegd, van, nou, het is niet verstandig om te gaan of je gaat of je gaat niet. Maar dit is niet goed. Eh, van Bommel, SP, ongehoord Arjen en van GroenLinks, onverstandig Timmermans Partij van de Arbeid... gaat vragen stellen over de zichtingszagkoers van de premier. Eh, terecht, Paul van Gesson? Nou ja, ik, ik hoop niet dat ze daar klem komt te zitten... en dat we haar moeten gaan bevrijden op de andere manier. Want eh, dan zijn we nog verder van huis. Ja, ze zou wel naar uh, Qatar gaan. Dat gaat dan nog wel door. Dat was, ja. uh, dus dit was opmerkelijk dat dit deeltje van die reis ook wel weer doorgaat. Ze gaat dineren met de sultan, hoorden we. Uh, ja, ja, en dan gaat natuurlijk een heel uh, gevolg natuurlijk in, haar, uh, in haar slipstream mee. Want we moeten wel zaken blijven doen. Uh, ook in tijden van spanningen internationaal. Dat is het Alberto Stegenman Ja, ik denk dat dat het gewoon is. En uh, ja, blijkbaar zullen ze het wel goed uitgezocht hebben. Dat het, uh, dat het, dat dat het veilig kan. is. We zullen het zien. De verkiezingen dan. Uh, de, de, de, wekenlang hebben ze natuurlijk... ook het nieuws uh, gedomineerd. De verkiezingen waren er dan eindelijk. En wat blijkt? Iedereen heeft gewonnen, Paul van Gersel. Dat is nou, opmerkelijk. Er, is, er gaat gewoon helemaal niks veranderen. Iedereen heeft gewonnen. Het is een beetje treurig hoe met name al om half twaalf op de verkiezingsavond de victorie werd gekraaid door met name wat linkse partijen. Toen stond de coalitie op 35 zetels, werd ja, het dieper in de nacht 38 en misschien nou weer 37. Te snel gereageerd op de ja, Dat prognosis. was heel dom, dat vind ik een PR-blunder. Um, en dan nog, als je de eindtijdslag even neemt, ja, of het nou 37 of 38 gaat worden, we weten het niet. Uh, dan tellen we dat 71e van de SGP er gewoon vrolijk bij op. We gaan uh, alles koopzondagen afschaffen en we kunnen verder waar we gebleven waren. Dus er ja. zal denk ik in het beleid uh, niet zo heel erg veel gaan veranderen. Alles, we, we deden in een de plas en alles blijft zoals het was, uh, Xandra Asfett. Nou ja, ik bedoel, het is natuurlijk toch wel een zorgelijke uh, situatie dat je... He, dat we een verdeeld land hebben. Dat, dat, dat de, ongeveer de helft op uh, deze coalitie stemt... en de andere helft uh, eigenlijk moordicus tegen die coalitie dat uh, is. Wel vrij constant, he, ten opzichte ja, van de vorige maar, verkiezingen. Dat is ook zo. Maar het lastige is dat uh, een coalitie met de kleinste, groot, uh, minste grote meerderheid... die je kan hebben, he, maar plus één... Uh, uh, ontzettend ingrijpende dingen gaat doen... waar de helft van het land het niet mee eens is. Dat is ja, lastig. Dat is, dat lastig. is niet helemaal waar. We gaan ook met een ander meerderheid dan die van deze coalitie gaan wij troepen naar Kunduz sturen. Dus gewisselende meerderheden, uh, dat hoort bij een minderheidskabinet... zoals we dat nu kennen. En dat spel zal gespeeld moeten blijven worden. Het, wordt ja. een, het is en het was uh, een ik, opportunistisch ik kabinet het, dat, uh, dat, uh, dat, dat het. op dossierniveau regeert. Een, uh, ik hoop het, omdat nu er natuurlijk een heleboel gebeurd is... in afwachting uh, tot die Eerste Kamerverkiezingen. Bovendien uh, Kundu's een uh, apart dossier was... omdat de PVV uh, van tevoren heeft aangegeven dat ze daar niks mee uh, te maken willen hebben. Ik wil nog wel zien wat er gebeurt als het om de um, kroonjuwelen van de PVV gaat. Ja, oh. om het immigratie- en integratiebeleid. Ja, het keihard veiligheidsbeleid. de vergaande uh, immigratiewetten. Als daar toch eigenlijk bijna de helft van het land het ook niet mee eens uh, is. Maar ja, je zegt, je zegt steeds de helft van het land, uh, uh, laten we zeggen, de niet-coalitiepartijen zijn. zoals Paul van Ressel uh, het zei, uh, natuurlijk ook niet uh, allemaal eens. Nee, nee, ze zijn, natuurlijk zijn ze het niet allemaal het eens. Was het maar juist als, het, juist als het uh, om uh, veel van die immigratie- en veiligheidswetten gaat... echt, echt de keiharde, wilderstandpunten standpunten... is er niet zoveel verdeeldheid. Alnetter nou, Stegeman? Nou ja, het, nou ja, het, het, het, het uh, gedoogde uh, uh, kabinet, om het zo maar te zeggen... dat is natuurlijk vrij labiel, vond iedereen toen ze eraan begonnen. Daar was heel Nederland van overtuigd. En je hoort op dit moment alleen maar uh, mensen die zeggen... nou, het is eigenlijk uh, vrij stabiel en op deze manier... Kan het ook, dat vind ik, vind ik best verrassend. Uh, dat mee. blijkt ook weer uit deze, Het valt mee. Ja. Komt ook een beetje, denk ik, door de grondhouding van uh, Rutte, hoe hij zich als premier etaleert. Dat straalt wel iets uit van, uh, van iedereen voor iedereen. We weten dat dat in werkelijkheid niet zo is. Maar hij is een uh, beheersende factor in die polarisatie... die we allemaal uh, moeten vinden. Ja, toch nee. is die, Nu Henk Bleken nog, die daar wel weer ja. iedere keer wat onrust. heeft. Ja, uh, ja, zoals... ja het spel wat hij speelt. Maar wie, want Paul Vergesel, jij zegt alles is hetzelfde gebleven. Dat is aan de ene kant waar, als het om die balans gaat... aan de andere kant ook weer niet. Uh, het CDA bijvoorbeeld is toch dramatisch gehalveerd. Uh, en er zijn ook weer nieuwe ja, partijen is zelfs van 2007, gekomen. Maar we wisten al dat het CDA ongeveer... Zou halveren. Maar ten opzichte van de vorige verkiezingen valt het reuze mee. Nou ja, het is gewoon precies hetzelfde. Het is, ja, het het is, hetzelfde is eigenlijk beeld. idioot dat er dan uh, heel vreugdevol wordt gedaan over een half procentpuntje ja. winst. Ja. Terwijl, ja, je, je kan ik bedoel, dat ja, je statistisch kan zegt dat niks en het heeft daar maar met heeft de die, hij, te maken uh, bij aan deze Maar waar hier Ad hè, de, de man nou. die uh, gelijk een discussiestuk na die uh, voor de CDA dramatisch verlopen verkiezingen publiceerde. Heeft het CDA nog toekomst? Ik zal dat schudden. Nou, ik, ik vind dat heel zorgelijk. En dat gaat dan niet alleen om het CDA, maar ook om de PvdA en uh, het, eigenlijk de traditionele middenpartij. En dan kan je zeggen, het geldt nu niet voor de VVD. Maar het is natuurlijk ongelooflijk hoe klein onze grootste partij is. Het is niet jouw partij, zeg. maar hij zou wel groot moeten blijven? Uh, het CDA? Ja? Nou, ik, het, is, het, het is inderdaad niet, part, niet, niet, niet mijn partij. Maar dat hele versnipperde uh, politieke landschap... dat is natuurlijk toch heel erg ingewikkeld. En als je bedenkt dat de PvdA, uh, uh, CDA en VVD van oudsher... de bestuurderspartijen zijn en nou ja, zeg maar eigenlijk de rust in het land hebben bewaakt. Ik kan je even denken of het goed of slecht ah, dit, is. Maar ik wil, het is toch heel spannend hoe de nieuwe partijen ja. daar nou ja, die, die die niet veel zijn. ervaring hebben. Ah, de versnippering gaat, is, is, is niet alleen erg, het is, het is rampzalig. Ook wel al die one-issue-partijen die, die, die op het toneel verschijnen. Dat 50-plus van Jan Nagel, dat is toch een diep treurig fenomeen. Ik ja. bedoel, de kiezer heeft altijd gelijk als mensen erop willen kiezen, maar als je toch gaat lopen be beloven van ja, jullie krijgen er 100 euro bij, ja dan. dan, dan, dan ja, maar dat, een heel nou, dat speelt natuurlijk aan de, aan de ene kant. Ik dat af. het beleid voor de ouderen uh, nog minder tot wasom zal komen met zoveel versnippering dan Jan Nagel mag hopen. Alberto, nou, aan de ene kant is het natuurlijk versnippering, maar aan de andere kant zie je natuurlijk vooral ook dat, dat een aantal grote partijen met elkaar in gesprek uh, uh, gaan om, om, om gezamenlijk dingen te doen. Dus ik geloof wel dat dat uh, uh, straks weer een, uh, een nieuwe vorm krijgt... waarin het niet alleen maar versnippende partijen ja. zijn. En, en one-issue-partijen, uh, ja, de ouderen... Die, die hebben met alle onderwerpen te maken, toch? Ik bedoel, het is ja, niet maar, one issue. Maar het is, het, het is toch een egoïstische manier van politiek bedrijf... dat ze zeggen, dan deze categorie mensen, daar moeten we iets extra's voor doen... dan voor iedereen in het land. En uh, uh, je weet dat het tot ellende gaat leiden. We hebben al eens een keer zo'n oudere partij gehad. Dat was, dat was uh, slapstick op in de Tweede Kamer met uh, Jet Nijpels. Het is echt het van de LPS. Ja, ja, het wat hij voor elkaar gekregen heeft in een paar weken tijd, is het erin geslaagd <laughs> om me Alle respect. En hij voor zo, met deze uitslag wordt hij ja. een van de machtigste mannen van Nederland. Met deze, man, met deze uitslag zorgt hij ervoor dat het oudere beleid, eh, want zijn partijstandpunten zijn exact dezelfde als die van de SP en van de P, van de A. Maar daar mag hij zich niet meer thuis voelen om de een of andere redenen. Hij bedrijft politiek voor het spel en niet voor het eindresultaat. Wat vonden jullie van de van, van de, lijsttrekkers, de optreden van de lijsttrekkers... de verschenen stukken onderhanden in de Volkskrant... Uh, over het hoge showgehalte deze keer uh, bij de verkiezingen? Uh, Polonaise, Cohen uh, Wilders met een poesje en met, met, met bejaarden en zo. Was dat erger dan anders? Ik, ik, ik kan het eerlijk gezegd niet meer aanzien. Ik kijk er ook niet uh, naar. Ik bedoel, het gaat totaal niet uh, over het overbrengen van ideeën. Het zijn ingestudeerde uh, one-liners. Er worden nu zelfs al grapjes over gemaakt. Dit weet ik alleen door lezen, niet door kijken. Maar grapjes over gemaakt. Uh, presentatoren die vragen of uh, uh, de uh, lijsttrekkers die komen de one-liners in hun zak hebben. Ik, ik, ik vind het eigenlijk uh, een uh, de, de veridolisering van, uh, van, uh, van de politiek. Mij, je maar je, je valt nou altijd, ja, altijd te klagen over de toenemende kloof tussen burger en politiek. En als dan uh, de premier bij, uh, bij, bij, bij een van het RTV Boulevard of zo gaat, gaat optreden, dan is, spreken wij. Maar wij zijn heel elitair, zeg ik erbij. Schande van. Ik vind het altijd zo zwaar. Onterecht? Ja, ja, je, moet, je moet zorgen dat je je boodschap kwijt kan daar waar je kiezers zijn. Polonaise, ja, koffie in koffietijd? in campagnetijd. Maar ik vind in algemene zin moeten die politici... Uh, uit een uur voor de toren meer in de plekken te zien zijn... Uh, uh, dan, dan zeg maar nieuwsuren en het nos Albertus tegen man. Nou ja, het, het was natuurlijk wel grappig om te zien dat uh, de... de dollerisering zoals jij het noemt, van, uh, van de politiek... ...dat die uh, niet meer bijgebeend kan worden door een aantal politici... ...die we even niet gezien hadden, om, om Brinkman bijvoorbeeld uh, te noemen... Die, ...die kon dat gewoon niet. Die, uh, dat is de laatste vijftien jaar bedacht en hij, hij schutterde uh, tot en met. En dat zag iedereen, dat deed heel veel pijn. Het heeft in ieder geval het CDA niet aan meer stemmen uh, en, en meer zetels uh, geholpen. Dus in die zin uh, bevestigt het misschien ook wat je zegt... Dat waren de verkiezingen. Dat was ook alweer, ik kijk op de klok, het journalistenpanel namelijk. Want het gaat altijd sneller dan je denkt. We hadden nog andere onderwerpen op de lijst. Maar daar komen we helemaal niet eens meer aan toe. Maar wel veel meer onderwerpen zo direct nog te horen... in het Radio 1 journaal bij Bert van Sloten. En welke onderwerpen zijn dat, Bert? Wij gaan het vooral hebben over de militaire operatie in Libië. We hebben een gesprek zo dadelijk met Jaap de Hoop Scheffer... de oud-minister van Buitenlandse Zaken... en de oud-secretaris-generaal van de NAVO. We hebben een gesprek met een piloot... die vrijwel dagelijks op Libië vliegt en hebben we veel aandacht voor sport. Frank de Boer, schetst de situatie bij Ajax en het spitsenprobleem, zal ik het maar even huiselijk omschrijven. We hebben een Nederlandse hoogspringster die een record heeft gesprongen en we gaan natuurlijk naar het schaatsen, de wereldbeker in Heerenveen. Allemaal in het Radio Nationaal. U hoorde Paul van Gessel, Alexandra Schut en Alberto Stegeman. Alle drie dank. Dit was Vrijdagmiddag Live voor vandaag. En eerder hoorde u in de satire ook Pim Muda, Henry van Loon, Pieter Bouwman, Susanne Matthijsen, Vera Kee en Sanne Wallis de Vries. Veel plezier zo direct bij het Radio 1 Journaal. En voor wat betreft Vrijdagmiddag Live, tot volgende week. Tand des Tijds, een radiotekening. Of de coalitie een meerderheid haalt in de Eerste Kamer blijft onduidelijk. Pas in mei weten we de definitieve uitslag voor de Eerste Kamer. Eh, er worden op 23 mei bijvoorbeeld 170.000 stemmen uitgebracht door, uh, door de 566 uh, Nou, weinig. Die stemmen lopen nooit helemaal rond, het komt nooit helemaal op nul uit. Er gaan dus een paar zetels hangen in de Eerste Kamer. Hoe zit dat zo? Oh, zit dat zo, show? Ja, het zit zo. Ik ben in de verkiezingen getrapt. Ik heb gekozen voor mensen die voor mij gaan kiezen. Deze getrapte verkiezingen, hun doortrapte uitverkorenen, hebben allemaal restzetels. En die kunnen ze onderling uitwisselen. Zodat het er zo voordelig mogelijk uitkomt. Ook de provinciale en niet direct aan de landspartij geleerde verkozen kansloze statenlieden. kunnen zich vrijelijk door hun grote broers laten inpalmen. ten einde een restzetel terug te karpen. En er zo twee vliegen in één klappende nog een leuk doucheurtje aan overhouden. Zo schopt menig senator zich een creatieve boekhouder weg naar boven... naar het bloes van ons controlerend orgaan. Oh, oh, oh, Deze radiotekening kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds... Nederlandse Culturele Mediaproducties. Radio 1, het NOS-journaal.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 Een groot deel van de Tweede Kamer is daar verbaasd over. Volgens de SP wordt het privébezoek in Oman uitgelegd als steun aan de sultan. In de hoofdstad van Libië, Tripoli, hebben zo oproertroepen zo'n 1500 anti kadhafi betogers uiteengejaagd. Die waren na het vrijdagmiddag de straat opgegaan na een oproep van de oppositie. Of er doden bij zijn gevallen of mensen bij gewond zijn geraakt is niet bekend. Bij gevechten in steden elders in Libië zijn zeker slachtoffers gevallen. En het Amerikaanse moederbedrijf van MSD Organon, Merck... spreekt tegen dat er bijna een akkoord was over de overname van het bedrijf. Het voorstel van de overnamekandidaat was complex en onduidelijk... en bood niet genoeg baangarantie, zeiden vertegenwoordigers van Merck... tijdens een kort geding. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. De meeste files staan rond Utrecht en Arnhem. De opvallende files zijn op de A10-ring richting zaanstad Voor Geuzeveld twee kilometer door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht... Op de A15 gokken Nijmegen voor Geldermassen 7 kilometer door een ongeluk en de weg daar is weer vrij. De E19 Antwerpen richting Breda tussen Brecht en de Belgische grens 10 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. En de rechterrijstrook is daar dicht. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen oostgeest en Wassenaar 7 kilometer. Als laatste de A50 Os richting Arnhem tussen knopend Valbo Valburg en knopend Grijsoord 8 kilometer file.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 Een hele goede middag. Een kort lontje bij Ajax. De spits is boos en moet bij de jonkies voetballen. En als u een allergie heeft, dan hoeft u in België geen autogordel te dragen. Hoe zit dat in Nederland? Gaan we zo op in. Het CDA heeft zes mensen die voorzitter willen worden. En het is vrijdagmiddag, ook in Libië. En dus gingen honderden mensen na het middaggebed de straat op... in de hoofdstad Tripoli. Het leger zette traangas in en ook werden de schoten gehoord. Een stuk oostelijker, in Aidabia, is onze correspondent Koert Lindeijer. Het leger van de jeugd maakt zich op voor de strijd. Koert Lindeijer, u hoorde hem al eventjes in deze korte bijdrage. Daar zo dus. Koert, wat voor geluid hoorden we hier net? Dat was het uh, geluid na het middaggebed ook hier. Uh, en na het eten waar enthousiaste jongeren in de lucht uh, schieten. Je vraagt je af waarom ze al die munitie gebruiken...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 En een kolonel, en dat was de enigheid professionele soldaat die weerhield zijn, weer zijn jongeren ervan om op dat vliegtuig te schieten. Want dat was gewoon een burgervliegtuig. geen professionaliteit aan deze kant. Maar wel een ontzaglijke moed toch om die kant van Tripoli uit te, te trekken. Je ziet uh, Jochis in een auto springen bij het eerste beste nieuws... dat er gevo ergens gevochten wordt. Dan grijpen ze een gewicht en dan rijden ze richting... Er ja, zit er wel een soort structuur in, want je hebt het al dagenlang over van dat ze willen oprukken naar uh, Tripoli. Maar aan de andere kant heb je ook het gevoel, zoals je nu net beschrijft, dat het ook een beetje hapsnap is. Het is een rebelle uh, club van klungels, als je het heel denigerend uh, wil zeggen. Er zijn uh, bij de wegversperringen waar ik geweest ben, dus ook vlak 20 uh, kilometer. Voor het stadje Ras Lanouf, daar zie je hier dan één kolonel, een overgelopen kolonel van het, uh, van het regeringsleger. En die probeert de jeugd uh, een beetje onder controle uh, te houden. Men verwachtte daar gevechten. En ja, nogmaals, uh, men rent maar op die gevechten af dan en uh, houdt in de juiste richting te schieten. Heel erg het gevoel dat als het komt tot een echte veldslag bij Tripoli, dan moet dit leger worden georganiseerd, getraind. Want dan is moed en geest er is niet voldoende... tegen de laatste professionele uh, soldaten van Gaddafi. Ja, en die, die professionele soldaten van Gaddafi, die bombarderen. Tenminste, dat zijn de berichten die wij uh, voortdurend hier binnenkrijgen. Vandaag ook weer rond de stad Breka. Wat weet jij daar allemaal van? Ik uh, ben twee uur geleden uit Brega weggereden uh, en er was echt gebombardeerd. Het laatst is er gisteren gebombardeerd vlakbij een uh, oliedepot dat ze proberen uh, te raken. Dat is mislukt op 15 uh, meter afstand. Uh, ik heb vandaag daar geen, uh, geen vliegtuigen, althans geen bommenwerpers uh, gezien. Er zijn wel andere steden hier in de buurt waar berichten zijn over Bombardementen. Dus de luchtmacht is zeker nog steeds actief van Gaddafi. Ja, want waar wordt er wel gebombardeerd? Ik ben in Ad Adabia. Daar is afgelopen nacht vermoedelijk gebombardeerd. In ieder geval hoorden we daar twee hele klappen om een uur of twee onze tijd. Ook nu trouwens hoor ik uh, op de achtergrond hoor ik uh, geweervuur. Maar het is altijd onduidelijk of dat nou... enthousiaste jongeren zijn die in de lucht schieten... of dat dat binnenkomend uh, uh, geweervuur en uh, bommen is. In Brega was ik vanochtend... omdat ons bericht werd dat daar gebombardeerd uh, was. Toen kwamen wij daar en toen was er niet gebombardeerd. Daar is gisteren gebombardeerd. Daar is een, uh, vlakbij een, uh, een olieopslag depot, 15 meter daarvan is een bom gevallen en dat toont wel het gevaar aan van deze bombardementen, behalve dat er natuurlijk ontzettend veel vrees aanjaagt bij de bevolking. Er zijn hier munitiedepots en zijn hier oliedepots en als er iets geraakt wordt, oei. Dat wordt een hele stevige klap. Koert Lindeijer vanuit Libië. Nou, er blijft ondertussen ook nog veel onduidelijk... over die mislukte poging van Nederland om twee mensen te evacueren in Libië. Zo is er de vraag, kon het niet anders? Er vliegen toch ook nog steeds gewone luchtvaartmaatschappijen op Libië. En met een van die maatschappijen, Medavia, hebben we nu contact. Jeroen de Klein, die is piloot en die vliegt op scherpte. Um, Jeroen, is het trouwens lastig om daar toestemming voor te krijgen? Alleen op Seattle, maar dat is een van onze bestemmingen. Um, en nou ja, voor ons niet, maar het, het bedrijf regelt alle toestemmingen. En uh, ja, tot nu toe ging dat eigenlijk altijd ja, normaal en soepel. Ja, tot en met een paar dagen geleden, zal ik maar zeggen. Uh, ja, dus het heeft iets meer voet in aarde nu. Maar het, het bedrijf heeft een, een Libische investeringsmaatschappij achter zich staan. Uh, dus de lijntjes naar, uh, naar de, de, de Libische autoriteiten zijn wat korter. Dus we krijgen nu nog steeds uh, toestemmingen om uh, erin te gaan. Ja. En wat voor soort uh, passagiers vervoert u dan? Gewoon zakenvluchten zijn het? Uh, ja, het zijn uh, de, de expats die naar de olievelden gebracht moeten worden. Dus ze worden uh, uh, ja, met alle andere maatschappijen naar Tripoli International uh, gebracht... En daar pikken wij ze op en uh, dan gaan ze door de woestijn in. En u heeft de afgelopen dagen ook weer mensen opgepikt vanuit uh, Libië? Uh, ja, dat klopt. Wij zijn uh, nu eigenlijk verhuisd even naar Malta. En we vliegen vanuit Malta via Tripoli uh, weer de woestijn in. Uh, daar halen we de mensen op en dan uh, gaan we weer terug via Tripoli naar Malta. En dat waren mensen die, um, laat me zeggen, geen zin meer hadden om in Libië te blijven? Of was het een reguliere vlucht? Uh, nee, dat zijn uh, ja, inderdaad in uh, evacuatievluchten. De, de oliemaatschappijen uh, halen alle mensen uit uh, ja, van de kamp af, uh, uit de woestijn. En uh, die worden nu uh, naar Malta gebracht. Er uh, ja, gaat eigenlijk weinig uh, uh, reguliere vluchten nog, uh, nog de woestijn in. En uh, ja, wij zijn... Uh, nou, het wordt steeds stiller op de frequentie, zeg maar. Ik denk dat wij nog een van de weinigen zijn die daar rondvliegen. Maar de Libische autoriteiten hebben daar dus geen problemen mee... begrijp ik uit uw verhaal, om mensen uh, het land uit te uh, laten gaan. Nee, als ik uh, het nieuws niet had gevolgd... dan uh, was het voor mij een heel rustig weetje. Het, het, het gaat allemaal soepeler en sneller. En uh, ja, zoals ik al zei, het is erg rustig. Soepeler, sneller. Merk je dat ook niet tijdens een vlucht of tijdens het landen... Uh, helemaal niks van de situatie daar? Nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ik, ik, ik merk er weinig van. Het, het enige wat je merkt, is dat, uh, zeg maar, de, de, ja, de gebruikelijke mensen die je altijd tegenkomt op de op de vliegvelden daar. Uh, die zijn er niet. Het zijn nu nieuwe mensen. Uh, ze zijn, uh, ja, met dank aan de Britse en de Nederlandse regering uh, sinds een paar dagen heel erg huiverig voor buitenlandse toestellen en buitenlandse crew uh, die ergens land. Dus je moet wat meer uitleggen, wat meer papieren overleggen, uh, wat je er eigenlijk komt doen. Uh, maar er zit meestal wel iemand tussen van, uh, ja, je krijgt echt dingen te horen van, nee hoor, uh, deze die, die komen al jaren, is, uh, is niks aan de hand. Was u verrast trouwens uh, toen u dat hoorde, het, uh, het nieuws over die mislukte Nederlandse evacuatie? Ja, ik was zeer verrast eigenlijk. Vooral omdat wij gewoon nog, nog vliegen. Er is toestemming te krijgen. Er kunnen vluchtplannen ingediend worden en die worden goedgekeurd. Ik weet niet waar ze exact heen gegaan zijn en, en onder welke omstandigheden. Maar het eerste, eerste gevoel dat ik had is van waarom was dit nodig? U snapt niet dat ze de zenuwen hebben gekregen, want dat zal het dan waarschijnlijk zijn geweest. Nou, het, het hele land, alle experts, die hebben de zenuwen, die willen natuurlijk het land uit... Uh, maar waarom daar zonder toestemming uh, een buitenlandse luchtwacht... Uh, of ja, marine in dit geval uh, ja, Libië binnen moest komen om daar mensen uit te halen... snap ik niet direct, uh, nee. Maar misschien heeft het er ook mee te maken, want dat zijn verhalen die we natuurlijk ook horen... dat je heel lastig de uh, vliegvelden kunt bereiken. Omdat er steeds meer van die roadblocks overal verschijnen. Ja, dat klopt. Uh, daar maken wij natuurlijk uh, helemaal niks mee. We vliegen er overheen. Maar uh, je hoort uh, ja, de, de chauffeurs en de, de, de afhandelaars op het vliegveld... Uh, dat het inderdaad lastig uh, is. Uh, maar ja, ik, ik heb nog steeds het gevoel... ik heb ze zelf uh, de laatste tijd natuurlijk niet gezien... maar ik heb het gevoel dat het alleen maar lastig is. En ik heb nog niet het gevoel dat het uh, onmogelijk is. Nee, je kan dus gewoon het vliegveld bereiken... en er zijn dus nog steeds commerciële vluchten mogelijk. Ja hoor, ja, dat klopt. Wanneer vliegt, vliegt u weer? Morgen hoogte weer. Nou, succes ermee, uh, Dan. Dank u wel in ieder geval voor dit gesprek. Jeroen de Klein was dat, piloot. Straks na vijf uur hebben we een gesprek met Jaap de Hoop Scheffer. En dit zijn de geluiden van de wereldbeker uh, in Herenveen. De voorlaatste schaatswedstrijden van het seizoen. De wereldbekerfinales. Sebastian Timmerman is in Herenveen. Sebastian, je hebt net gekeken naar de 1500 meter bij de vrouwen. Hoe is dat afgelopen? Goed voor de Nederlandse dames. Want Irene Wüst, de Olympisch kampioen op deze en de wereldkampioenen, allround natuurlijk van dit seizoen, wint die uh, 1500 meter. 1,5635 35 is ook een tijd die Wust dit seizoen nog niet reed op, zoals wij dat dan noemen, een laaglandbaan. Dus een baan uh, uh, zeg maar niet op hoogte gelegen. Goede tijd is dus voor Wust. Leenstraat tweede deed het ook goed. Ook voor haar zeg maar, de snelste tijd op een laaglandbaan dit seizoen. 6500ste achter Wust En uh, Leenstraat versloeg bovendien in een rechtstreeks duel. Christine Nesbitt, de Canadeze, die wordt derde. Wint wel het eindklassement van de 1500 meter van de wereldbeker. En Diana Valkenburg deed het goed, maar net niet op het podium. Zij wordt vierde. Zo te horen is de ceremonie protocolair nu bezig. Ja, um, maar ik wou je nog iets vragen, want het was vandaag ook de rentree van Claudia Pechstein. Ja. Um, voor het eerst. Maar hoe gaat het dan in zo'n ja, schaatshof? De, de rentree in, uh, in Tiel. Ja, hoe in, gaat het dan? Nou, het was een beetje rustig eigenlijk. Ik was wel benieuwd of er mensen misschien wel boe zouden gaan roepen, maar dat is helemaal niet gebeurd. Uh, het verhaal is bekend, hè. Pechstein is uh, geschorst geweest vanwege opvallende bloedwaarden. Er is nog steeds niet officieel bewezen dat zij doping gebruikt zou hebben. Maar goed, ze mag weer meedoen. Uh, ze wordt trouwens zeventiende en hield maar twee rijsters achter zich, dus de 1500 meter loopt nog niet Goed voor Perstijn. Tijd ook boven de twee minuten. Maar er was geen boegroep. Ze kregen. Een klein applausje, laat ik het zo zeggen. En zo hier en daar hoorde je wel wat mensen haar aanmoedigen. En wat ik wel opvallend vond, is dat ik net zo gelopen langs de kant van de baan, samen uh, met iemand uh, die dan zo'n tijd in de gaten moet houden, dat betekent één ding, dat je naar de dopingcontrole moet. Ja. Dat is niet toevallig volgens Lijkt mij. Lijkt mij ook niet, in dit geval. Uh, en er was natuurlijk ook succes uh, vandaag, niet alleen bij de vrouwen, maar ook bij de mannen, die hebben de 500 meter geschaatst. Die hebben de 500 meter inderdaad gereden. En uh, succes voor Jacques de Koning. Hij wordt derde, dus de tweede keer in zijn carrière dat hij op het podium staat van de wereldbekerwedstrijd. Eerder deed hij dat in Moskou, ook dit seizoen trouwens. Hij eh, wordt derde achter de twee. Lee's uit Korea. Kang Sok Lee wint voor de wereldkampioensprint. Kyu Yook Lee, de koning dus derde. Smeekens net niet op het podium vierde. Als hij geen misser had gemaakt in de laatste bocht... had hij zeker weten op het podium gekomen. En Steven Groothuis wordt daar vijfde. En zo dadelijk de vijf kilometer? Ja, die krijgen we nog inderdaad. Maar dat is om des baard om de statistieken. Want daar is het wereldbekerklassement al beslist. Uh, dat gaat namelijk naar Bob de Jong... Um, dus dat gaat uh, puur eigenlijk om je in vorm te, te rijden voor volgende week, voor de weken afstanden. Want dat is de laatste wedstrijd van het seizoen. Sebastian, horen we hier straks nog wel even als de Nederlanders in de baan komen met die 5 kilometer. Sebastian Timmerman vanuit Heerenveen. Staatsbosbeheer en de Waddeneilanden hebben een akkoord over de erfpacht bereikt. Dat is zo dadelijk. Nu de verkeersinformatie met Erwin de Hart. Ja, Er zijn op dit moment 24 meldingen in Nederland met een totale lengte van 94 kilometer. Eén file valt nu op op de A10 ring Amsterdam-West richting Zaandam. Voor Geuzenveld drie kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Bert van Sloten. Na 30 jaar is er een eind gekomen aan de ruzie tussen Staatsbosbeheer en de gemeente van Vijfwadde-eilanden. Staatsbosbeheer heeft op die eilanden grond en uh, graven die in erfpacht zijn. Verkopen was er niet bij. Dat is nu veranderd. Trudy van Rijswijk is in Harlingen, waar vanmiddag een contract is ondertekend. Um, Trudy, wat is er allemaal veranderd? Nou, van al die stukken grond van Staatsbosbeheer is vastgesteld. Of Staatsbosbeheer die wil en kan verkopen en of niet. En veel daarvan kan dus inderdaad verkocht worden. En dat is nogal opmerkelijk. En dat is opmerkelijk, want daarvoor kon dat niet. Nee, dat, dat doen ze echt nooit. En uh, uh, dat het zoveel is, ik kan het alleen maar globaal zeggen hoor, want anders duurt het allemaal veel te lang. Maar bijvoorbeeld Tessel, daar wordt 60% verkocht aan particulieren. En ter schelling, een kwart aan de gemeente. En op Vlieland alles aan de gemeente. Ja. Wat is er dan veranderd? Welke nieuwe wind is er bij staatsbosbeheer gaan waaien? Ja, die zijn inderdaad helemaal om. En dat kan ik vragen aan meneer Kalde, meneer Chris Kalde van staatsbosbeheer die hier naast mij staat. Meneer Kalde, de regel is staatsbosbeheer verkoopt nooit. Waarom nu wel? Nee, de regel staat, die is onveranderd. Wij zijn belast om met de taak om de terreinen te beheren en niet om ze te verkopen. Maar ja, er zijn omstandigheden waardoor je zegt van, het is verstandig om dat wel te doen. Maar het is een en, en, uitzondering op de regel. Precies. En naar die omstandigheden ben ik zeer benieuwd. Nou, die omstandigheden die waren dat we op de eilanden... een uh, nogal gespannen verhouding tussen bosbeheer en eilandbestuurders en eilanders hadden. En daar wilden we wat aan doen. En een van de dingen waar die onvrede uit voortkwam... Uh, was de erfpacht- en de eigendomssituatie. Uh, uh, voorbeeld op Vlieland... Uh, was het gemeentebestuur al lang van mening dat de jachthaven... ja, waarom zou Stadsbosbeheer nou de eigenaar van de jachthaven moeten zijn? Nou, daar hebben we nog eens even goed naar gekeken. En wij komen dan tot de conclusie dat het voor het werk van Stadsbosbeheer... niet noodzakelijk is om het eigendom van de jachthaven te hebben. Er was eigenlijk wel één opmerkelijk ding wat u zei vanmiddag bij die ja. ondertekening. En dat was dat u nog niet wist hoeveel het ging kosten. Dat is een mooie verkoop. Nee, omdat wij hebben met de gemeentebesturen niet over de verkoopprijs uh, uh, gesproken. Maar wij gebruiken taxateurs om tot uh, uh, waardebepaling te komen. Onafhankelijke taxateurs, dat doen we niet zelf. Wij bepalen niet de prijs. Maar u hebt er ook bij gezegd dat het wel marktconform moest zijn. Ja. Ja, dat is voor een gemeente nogal een klus, denk ik. Nee, want marktconform betekent dat je betaalt naar, naar de waarde. En als de waarde laag is, betaal je weinig. Ja, maar goed, laten we even aannemen dat het wel wat waard is. Het is nog niet allemaal waardeloos wat daarop nee. op verdient. Dus hoe moet waard... de gemeente dat doen dan? Als het wat, als het wat waard is, hè, dan kun je toch die waarde uh, omzetten in euro's. En dat moet de gemeente dan ook maar doen. Ja? Volgens mij zijn jullie nog lang niet klaar met dit probleem. Jawel hoor. Ja? Je zult, nee, je zult zien. Hoe, uh, kijk, als, als je een goede prijsbepaling afhankelijk van de lokale marktwaarde... dan wordt het overeens gegarandeerd. Het komt helemaal goed. Ja, om oh, de achterprijs. Dat de gemeente het graag om niet willen hebben. Ja, uh, Dan kunt u verder niks aan doen, dat nee, snap want, want precies, want ik moet. Mijn opdracht is om marktconform, als we verkopen, is dat marktconform. Ik snap best dat heren onder elkaar niet over geld praten, maar er moet toch iets geregeld worden op dit moment. Ja, we hebben nu besloten. We zijn het nu eens over wat wel en wat niet gekocht, verkocht en gekocht kan worden. Dat gaat op een manier dat wordt getaxeerd. Nou, als we het eens zijn over de prijs, uh, dan zijn we eruit. Uh, en de, en, maar als er uh, redenen zijn om uh, de koop uh, uit te stellen, dat later te doen of in fases te doen, wat ons betreft geen enkel probleem. Nou, Bert, belangrijke stap dus. Opmerkelijk ook voor het staatsbosbeheer. Maar we zijn er nog niet uit. Straks nog even de burgemeester van Terschelling. die namens allen spreekt. Goed, op de waddeneilanden, eilanden Trudy van Rijswijk in binnen geschoven. Is Erwin, Erwin Kron. Nou, Erwin, wat voor weer hebben ze daar trouwens op de Wadden? Nou, dat is uh, eigenlijk het minste van heel Nederland. Ze is dus over het algemeen bewolkt en grijs en keel. Ja, dat heeft Trudy ja. weer. Zit ze daar een keertje? Ja. Bewolkt ja. en keel, goed. We kijken eventjes vooruit naar het weekend. Um, zaterdag, zondag. Welke dag wordt de leukste? Zondag. Zondag Zondag wordt zondermeer de leukste dag. Althans, wat weer betreft. Ja, met ja, zon. Ja, ja, met zon. Ja, doet zijn naam eer aan. Morgen is het eigenlijk tamelijk bewolkt. En ik, ja, in, in, morgenmiddag dan breekt de zon vanuit het noorden wel wat door. Maar... Hoe enthousiast dat allemaal gaat, daar heb ik een beetje mijn twijfels over. Maar zondag is die band met bewolking naar het zuiden weggetrokken. Hebben we noordelijke wind. En dat, het is niet uh, gelijk uh, lenteachtig, hoor. Maar het is gewoon. Het is weer prachtig weer. De zon keert ruimschoots terug. Overal, ook op de wadden. En het ziet er gewoon heerlijk uit met een ja. graad of zes. En, en die nachten, want ik heb de afgelopen ochtenden uh, heb ik hem uh, weer ja, ja, moeten gebruiken. Ja, ja. ja en nou, dat zal ook nog wel zo blijven. Want hoe droog de lucht precies is die er aankomt, dat weet ik niet. Dus ik denk dat het s nacht, En het blijft s'nachts vriezen. Tot aan woensdag. Want vanaf woensdag slaat... Althans, zo ziet het er nu uit, slaat het weer om. Dan wordt de stroming veel westelijker... en dan krijg je weer storingen vanaf de oceaan. En dan krijg je gewoon een paar dagen met veel zachter... maar ook veel natter met regen en derken. En dan ben je de vorst ook kwijt. En dan wordt het overdag weer 10 graden. Ja, het is als woensdag, maar morgen voor de mensen in het zuiden... even een speciaal weerbericht voor de afdeling uh, beneden de rivieren. Beneden carnaval? De, de car, <laughs> afdeling carnaval kan gewoon rustig naar buiten. Want uh, in de ochtend, nou ja, er is morgen uh, tamelijk bewolkt weer. Maar bedoel, het regent niet... He, misschien twee spatjes morgenochtend, maar daarna is het afgelopen. Dus het is wel bewolkt, maar het regent niet. En doordat die bewolking daar lang blijft hangen, gaat het ook niet meteen s'avonds vriezen. Dus je kunt rustig naar buiten, jas aan, stevig doorhossen, hou je jezelf warm, prima. Ja, morgen is de optocht hè? Erwin, dat weet jij als Noorderling. Dankjewel, hè? Erwin Krol was dat. Tienduizenden euro's voor een nier betalen of duizenden euro's neerleggen voor een draagmoeder. Betalen voor organen of lichaamstoffen is bijna overal ter wereld verboden. Maar op de zwarte markt wordt er veel geld voor betaald. Dat bewijst volgens onderzoekers van het Ratenau Instituut... dat het huidige donorsysteem niet werkt. In een boek dat vandaag verschijnt werpen ze de vraag op... of we in Nederland toch niet moeten doorgaan of niet moeten gaan betalen... voor bijvoorbeeld organen en eicellen. Het is inderdaad in geen land toegestaan en in Nederland wel helemaal niet om uh, je lichaam of delen daarvan te verkopen. Er zijn ook allerlei wetten die dat verbieden. En in Nederland hebben we natuurlijk wel heel strikte principes dat donatie moet uit liefde zijn, uit altruïsme. Het is om niet, het moet vrijwillig zijn, maar dat belemmert natuurlijk niemand om toch zijn orgaan op internet te zetten of om naar het buitenland af te reizen voor draagmoeders, voor sperma, voor eicellen. En dat gaat vaak mis als Nederlanders in het buitenland een nier halen of kunstmatig een baby verwekken. Dan komen ze vervolgens terug met een kind of met een meerling zwangerschap. En dat is wel een probleem, want daar moeten Nederlandse artsen, die moeten de vrouwen begeleiden daarin. En ja, dat zijn dus voorbeelden van toch wel lastige dilemma's op eigen grond waar we wat mee moeten. Ja, en het is te makkelijk om te zeggen, wij verbieden het hier. En dan is het ook geen probleem in Nederland. Sterker nog, het is hier verboden. Maar we zien dat het toch gebeurt. En daarom moeten we er wat mee. Nu is er echt nog een hele strenge nullijn. Je mag eigenlijk gewoon helemaal niks krijgen voor wat je dan ook afstaat. Uh, ja, je kan. Een onkostenvergoeding bijvoorbeeld mag wel. Uh, maar dat is reiskosten dan? Ja, prijskosten bijvoorbeeld, NS-kaartje. Um, en wij vinden, nou, ga nou eens kijken inderdaad naar manieren... waarop lichaamsmateriaal en geld wel goed samen kan gaan. En dat kan inderdaad zijn een onkostenvergoeding... of een compensatie voor ongemak. Als je bij leven een nier doneert... dan zou je uh, een levenslange zorgverzekering kunnen krijgen. Bijvoorbeeld de ijscellen, Die kun je in België of in Spanje halen. Daar wordt ook voor betaald. Daar. De, Noren krijgen, ongeveer, de ijscellen Noren krijgen in Spanje 900 euro ongeveer. Oké, okay, en dat zijn dan dus niet die enorme bedragen van tienduizenden euro's... maar een redelijke vergoeding. Ja, we kunnen denken inderdaad aan redelijke vergoeding. Wat vinden wij als Nederland nou acceptabel? Daar moet de discussie over gaan. Maar je kan ook nadenken over uh, ruildonatie bijvoorbeeld. Dus eicellen in ruil voor sperma. Dat is weliswaar, daar komt geen geld bij kijken. Maar het is wel een manier om die donor tegemoet te komen. Op dit moment ja, kan er eigenlijk niet over gepraat worden. Zit, zit op die nullijn. Jullie zeggen niet, uh, ga naar die tienduizenden euro's. Maar, maar praat er in ieder geval over en kijk wat is redelijk. Ja, precies. Ga de discussie aan en ga kijken wat zijn manieren die wij acceptabel vinden waarin, waarin lichaamsmateriaal en geld wel goed samen kunnen gaan. Dat zei de onderzoeker Ingrid Gezing en u hoorde ook Chantal Stegers in een bijdrage van Niels de Jager. Naar, naar Parijs, de Europese indoor atletiek. Met een verrassend goed optreden vandaag van de vijfkampster Ramona Franse. Die brak namelijk eerder op de dag het Nederlandse record op het hoogspringen. En die houtkamp is in Parijs. En die net het vierde onderdeel gezien, het verspringen. Hoe heeft onze Nederlandse hoop in bange dagen het gedaan? Ja, weer uitstekend. Weer een persoonlijk record. En dat betekent dat ze ook na vier onderdelen van de vijf op de derde plaats staat... met andere woorden, eh, op koers voor een medaille... Maar het zal niet makkelijk worden hoor. Ze sprong trouwens 6,7 meter bij het uh, verspringen. Ze heeft ooit zelf 6,26 gesprongen, maar dat was buiten. Dit was indoor een nieuw persoonlijk record, zoals ze dat ook al had bij het hoogspringen natuurlijk, met een uh, Nederlands record. En het kogelstoten, en het zou mooi zijn op de 800 meter als dat weer lukt. Want ze staat dus op de derde plaats, achter een Litouwse sku skuiten. Uh, Nana Jimou uit Frankrijk, die zijn eigenlijk uh, niet meer in te halen. Dan moet je zoveel sneller lopen dan die uh, eerste twee. Maar ze staat bijvoorbeeld 5,5 à 6 seconden voor op uh, Timinska uit Polen. En die staat op de vierde plaats. Maar dat is een hele goede 800 meter loopster. Dus het zou uh, voor Ramona Fransen heel mooi zijn als ze die een klein beetje in het oog kan houden. Ze loopt waarschijnlijk in dezelfde race. En dan is het helemaal leeg lopen voor uh, deze... Nederlandse atleten van 25 jaar op haar eerste grote toernooi. Ja. En dus doet ze het uh, uitstekend. Want waar, komt zij opeens, uh, waar, waar komt zij opeens vandaan, uh, Andy? Want wa nou, we hadden ja, eigenlijk hebben, nog niet veel van de goede. We hebben veel goede meerkampsters. En dat is het, uh, het leuke. De, de beste kunnen niet meedoen vanwege blessures of andere. Uh, Ongemakkers zoals Jolanda Keizer en Karin Bukstoel. En ook zij is een uh, fantastische meerkampster. We lijken wel een meerkampland te worden. Want ook bij de mannen doen we het goed. Let maar op Elko Sint-Nicolaas later in dit toernooi. Dus misschien wel een, uh, een medaille voor Ramona Fransen. Maar ze moet wel heel hard lopen hoor, straks om rond half zeven. De dood of de gladiolen, om half zeven dus. Goed, dan horen we jou uh, in ieder geval op deze zender. Zoveel is uh, zeker. Andy, dank je wel. die Houtkamp was dat vanuit Parijs... waar dus dat uh, Europees kampioenschap indoor atletiek wordt gehouden. Dadelijk, na vijf uur, een gesprek met Jaap de Hoopscheffer. We praten ook nog even met Bertus Hendricks over de situatie in Libië. En we hebben een gesprek met Frank de Boer. En die is weer coach van Ajax. Want hij heeft de spits, uh, Mounir El Hamdoui, uit de selectie gezet. Die moet zich met bij de Jonkies komende maandag. Waarom en hoe? U hoort het zo van meneer De Boer. Dat allemaal hier op deze zender Radio 1. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. De prijs is net zo'n sluipmoordenaar. Uh, je hebt het eerst niet door en uh, zo ineens is het 1,70. euro. Twee. Privé diner van de koningin en uh, de koning heeft dat met mij besproken. We hebben samengezet. Ja. Ranking the news. Nu op nummer 1. Het ministerie van buitenlandse zaken probeert via diplomatieke weg de drie vrij te krijgen. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the news van vandaag.